We've been singing Billy Jean, mixing vodka with caffeine. We got strangers stopping.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 Het pad dan op licht, ik speel de rol voor wat het waard is. Voor de glans van het moment ontsteken. De...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 En bewoners van Iteren en Borgharen hebben het advies gekregen... hun auto op een parkeerplaats bij Maastricht te zetten. Het water in de Maaststegen is eravond st sterker dan verwacht. Maar grote problemen zoals 1993 en 1995 worden in Zuid-Limburg niet verwacht.